7 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Dijsselbloem wil lagere salarissen bij de banken, buurtbijeenkomst Wassenaar na dood 13-jarige NS. En Metropoolorkest grijpt naast Grammy. Gotje winter 3. <tied in de muziek>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 De uitspraak van Dijsselbloemen is opmerkelijk omdat hij afgelopen week in de Tweede Kamer het salaris verdedigde van de nieuwe topman van SNS Reaal. Die gaat 550.000 euro verdienen. Ondanks veel kritiek uit de Kamer wil hij niet tornen aan dat bedrag.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 De dertienjarige NS kwam woensdag niet thuis na het rondbrengen van folders... waarna de politie een Amber Alert liet uitgaan. Donderdagochtend werd zijn lichaam gevonden in een bos in de buurt van zijn huis. Bij de uitreiking van de Grammys in Los Angeles... heeft Gotje gotcha drie prijzen in de wacht gesleept. Zijn hit Somebody That I Used To Know won onder meer de prijs voor beste single. Ook Kanye West, Jay-Z en de rockband The Black Keys werden drie keer onderscheiden. De band Fun won de Grammy voor beste liedje van het afgelopen jaar met We Are Young... De band Mumford Sons won met Babel de prijs voor het beste album van het afgelopen jaar. En verder kregen ook oudgedienden als Paul McCartney en de Beach Boys een prijs. Het Metropoolorkest was ook genomineerd samen met de Canadese zanger L. Rowe, maar won niet. Het was de 55ste keer dat de belangrijkste muziekprijzen werden uitgereikt. In Amerika is een beloning uitgeloofd van een miljoen dollar... voor tips die leiden naar een doorgedraaide oud-politieagent. Er is al enkele dagen een klopjacht gaande op Christopher Dorner. Na zijn ontslag heeft hij wraak gezworen. Hij stelde een dodenlijst samen met namen van oud-collega's. De ex-agent zou drie mensen hebben vermoord. Hij zit waarschijnlijk ergens in de bergen ten zuiden van Los Angeles... waar een dik pak sneeuw ligt. En daarom denken de autoriteiten dat hij het daar niet lang kan uithouden.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 In Londen heeft Argo de prijs gewonnen voor beste film... bij de uitreiking van de BAFTA's. Argo gaat over de gijzeling op het Amerikaanse consulaat in Iran in 1979. Regisseur Ben Affleck kreeg de BAFTA voor beste regie... en de film kreeg ook een prijs voor beste montage. Daniel Day-Lewis won de prijs voor beste acteur... voor zijn hoofdrol in Lincoln over de Amerikaanse president. En bij de actrices won Emmanuelle Riva. Zij speelt in de Franstalige film Amour.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 Dan is het weer nog in het zuiden vanochtend bewolkt en in het uiterste zuiden een beetje motsneeuw. In het midden en noorden van het land is het droog en schijnt de zon. Vanmiddag overal droog, met vooral in de noordelijke helft ruimte voor de zon. En de maxima liggen rond of net boven nul. Maar door de wind voelt het kouder aan. Morgen en de dagen daarna overwegen droog en steeds minder zon. ANWB-verkeersinformatie. Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk. In totaal 13 kilometer. De files staan op de A7-hoorn richting Zaandam... bij de Alfred hormer 2 kilometer. Aansluitend op de A8-zaandam richting Amsterdam... bij het knooppunt Koenplein 2. a 28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort-Vathorst 2 kilometer. En dan langzaam rijden tot aan Leuzenzuid zuid over 7 kilometer.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 Bel autotauglas 0800 0828. Het NOS Radio -in Journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het spreekt voor zich dat voor de hele instelling de komende tijd... loonmatiging het devies is. Het moet anders bij de banken. Niet alleen in de top. Er wordt in alle lagen van de bankensector te veel geld verdiend. Dat zegt minister van Financiën Dijsselbloem. We hebben banken gered. Nu moeten werknemers ook een bijdrage leveren. Aldus de minister. We zijn benieuwd naar de reacties en zijn druk aan het bellen vanochtend. Reacties op die handdoek in de ring van minister Schippers hebben we al wel. Ja, de minister zegt dat artsen, patiënten en zorgverzekeraars... nu zelf maar eens moeten komen met voorstellen... voor bezuiniging op het basispakket. Gisteren zei ze dat, minister Schippers van Volksgezondheid. Tot nu toe wacht ze altijd het advies van het college voor zorgverzekeraars af. Maar tussenrapporten over een kleine kapet, pakket... veroorzaakte al zoveel ophef... dat de minister nu de hele sector er maar bij wil betrekken. Wat ik eigenlijk zou willen, is dat we het eens omdraaien. En dat we zeggen aan de artsen... wat vindt u nou verantwoord dat uit het pakket zou willen?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 Wij gaan erover doorpraten. Dat doen we met Rutger Jan van der Graag, voorzitter bij de Federatie KNMG. Meneer van der Gaag, goeiemorgen. Goedemorgen, mevrouw. De minister laat u meedenken. Zat u te wachten op deze uitnodiging? De uitnodiging kwam een beetje onverwacht, maar ik ben er erg blij mee. Omdat ik denk dat er beter met patiënten en artsen gesproken kan worden... dan over hen. Nou, maar ze zet op deze manier wel een beetje het college voor zorgverzekeringen. minze zijn hemd. Dat weet, ik, dat weet ik niet. Ik denk dat het college uh, haar werk moet doen. En dat de input die gegeven kan worden door overleg tussen patiënten en artsen over gepast gebruik een hele waardevolle aanvulling kan zijn. Maar meneer Van der Gaag, u zegt het kwam wat onverwacht. Uh, heeft u nooit eens intern gekeken, want bezuinigingen komen eraan, dat weet u ook. Nooit eens intern gekeken waar het goedkoper kan? Zeker wel. En het is zo dat uh, de artsen en de patiëntenverenigingen al de koppen bij elkaar gestoken hadden. En vorig jaar een convenant gepast gebruik gesloten hebben. In dat convenant geven artsen en patiënten die tenslotte op de werkvloer denken aan onze uh, LHV, de Landelijke Huisartsvereniging. De uh, Orde van Medisch Specialisten, de, uh, de specialistische verenigingen, de wetenschappelijke verenigingen, al die artsen zijn dagelijks bezig met de patiënten om te kijken hoe gepaste zorg geboden kan worden. Dus het voorstel ligt al klaar? Het voorstel ligt niet klaar, de denkwijze ligt klaar. Dat wil zeggen dat gepast gebruik is een beweging waarin de patiënt samen met de dokter... op het moment dat uh, behandeling of begeleiding aan de orde is... gaat kijken hoe op een verantwoorde wijze de zorg geleverd kan worden... En een onderdeel van verantwoorde zorg is ook de betaalbaarheid. Hmm. En dan is me nog niet helemaal duidelijk, meneer van der Graag, hoe u daarmee 1,5 miljard bezuinigt. Wat is er anders aan uh, de methode van gepast gebruik dan aan hoe u nu zorg levert, als uit? Ik denk dat er op dit ogenblik erg veel in verrichtingen en pantklare plannen gedacht wordt, mm -hmm. waar naar gekeken moet worden in gepast gebruik is per patiënt, per uh, behandeling kijken hoe in dit geval de beste uh, keuzes gemaakt kunnen worden die verantwoord zijn. Ja, in plaats van zoveel mogelijk enkeloperaties uh, in, in een week. Uh, heel, goed, heel goed kijken naar of die enkeloperatie doelmatig is, of die de patiënten echt gaat helpen. Uh -huh. En ook of die kosteneffectief is. En die kosteneffectiviteit is een, uh, een zorg voor ons allen en de overheid... De burgers, dat zijn wij allemaal. En dat betekent dat patiënten en artsen daar grote verantwoordelijkheid in dragen... als het gaat om het spenderen van gemeenschapsgeld. Ja, dan snappen wij alleen nog niet waarom dat nu nog niet gebeurt. Ik denk dat er in de uh, bekostiging van de zorg heel veel perverse prikkels zitten. Dat is een beetje een moeilijk woord, maar dat betekent dat je betaald wordt voor de verkeerde dingen. Uh, dat mensen denken, rechten hebben op dingen die ze misschien helemaal niet nodig hebben. En gepast gebruik betekent dat je daar goed over na gaat denken. En ik denk dat het mooie van deze beweging... is dat de verantwoordelijkheid komt te liggen waar hij is. Als een huishouden minder inkomen heeft... dan steken ze de koppen bij elkaar om te kijken waarop bezuinigd kan worden... hoe ze de tering naar de neering kunnen zetten. Mm -hmm. En dat is iets anders dan dat er over hen heen besloten wordt van dan ga je dit maar niet doen en dan moet je dat maar gaan doen. Ja. Maar u legt een deel ook bij de patiënt. U zegt die perverse prikkels, uh, ja, die worden ook veroorzaakt... door dat mensen dingen eisen. Maar het wordt toch ook veroorzaakt door artsen... die graag verrichtingen willen doen omdat ze daarmee geld verdienen? Ik denk dat de arts en de patiënt beide uh, verantwoordelijk zijn... voor een verantwoorde gezamenlijke beslissing. Uh -huh. En dat gebeurt, denk ik, onvoldoende nog. Ik denk dat de patiënt uh, weliswaar in een lastige positie zit. De patiënt is degene die lijdt, die ongemak heeft, die onzeker is. Maar de arts mag daar geen misbruik van maken in de zin van... nou, dan gaan we dit of dat doen. Nee, de arts moet samen met de patiënt in zijn omgeving... heel zorgvuldig kijken en afwegen wat nodig en nuttig is. Ja. We horen het al, er zijn veel verschillende belangen. Er zijn natuurlijk de patiënten, de artsen, de specialisten... de zorgverzekeraars ook nog. Ziet u het zitten om met een half jaar... met een gezamenlijk plan van aanpak te komen? Kijk, ik denk dat je als burger van dit land... je ervan bewust bent dat wij in een diepgaande crisis zitten. Dat betekent dat je niet de luxe hebt om te denken... van nou, we kijken maar waar het schip strandt. En als je de kans krijgt om samen de handen in één te slaan om te gaan nadenken over hoe je doelmatig, kosteffectief een verantwoorde zorg kunt leveren... dan moet je niet met twee handen tegelijk aangrijpen en elkaar serieus en diep in de ogen kijken. Dat de huisartsen, de specialisten, de wetenschappelijke verenigingen, de patiëntenvereniging de koppen bij elkaar steken... en naar de andere partijen met uh, bruikbare voorstellen komen. Rutger Jan van der Graag van de artsenvereniging KNMG. Hartelijk dank. Voor nou, uw commentaar. En we praten daarover door na half acht. Dat doen we met de voormalig voorzitter van de Koepel van Zorgverzekeraars, Hans Wiegel. Voor het vijfde jaar op rij hebben de meubelwinkels hun omzet voorzien dalen. Ze verkochten in 2012 9% minder dan in 2011. En ook de modezaken scoren slecht met een verkoopdaling van 6%. Maakt de brancheorganisatie bekend. Zojuist verslaggever Jeroen Schutteijzer is in gesprek met de voorzitter van die brancheorganisatie CBW Mitex... waarbij 17.000 winkeliers zijn aangesloten. Het jaar was amper begonnen of Schoenreus, Miss Etams, Capino, Menfield kwamen in het nieuws dat ze winkels moeten sluiten. Jan Meerman, dat geeft een beetje de ernst van de situatie aan. Nou, dit heeft alles te maken met het consumentenvertrouwen. De consument is op dit moment zeer voorzichtig om geld uit te geven. En dat wordt niet alleen bepaald doordat de economische situatie voor die consument zo slecht is... maar dat wordt met name bepaald door de enorme slechte berechtgeving uit Den Haag. Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Ja, wij worden eigenlijk een beetje doodziek van dat woord. Het, is al, het gaat alleen maar over bezuinigen en over de boekhouders in Den Haag... Maar wat wij nou verwachten van Rutte met zijn consorten... dat hij eens een visie heeft op hoe komen we hier uit. En we kunnen er makkelijk uitkomen, want kijk maar om ons heen. Duitsland komt eruit, België komt eruit. Waarom dan niet in Nederland? Dus kabinet, kom nou met een perspectief. Voor de creatieveling, de denkers, voor iedereen is er wel iets om te dragen. Jassen, truien, broeken, mutsen, mutsen met touwtjes, mutsen zonder touwtjes. Onze premier heeft geen visie, dat is nogal een verwijt. Als je het regeerakkoord leest, dan blijkt het ook zo. Pagina 1 ontbreekt. Waar willen we naar nou naartoe? We hebben het alleen maar over kosten, kosten, kosten terugdraaien. Trouwens, meneer Rutte zelf bezuinigt niet. Hè? Het kabinet zelf snijdt niet in eigen vlees. Ze gooit alleen maar over de schutting bij de burger en bij de bedrijven. Dat is niet bezuinigen. Nee, bezuinigen is eerst bij jezelf de kosten omlaag brengen. En dat mag meneer Rutte zich aantrekken. Maar maken de winkeliers geen fouten? In het algemeen genomen zal er best wel eens een winkelier zijn die fouten maakt. Maar ik ben overtuigd, ik kom er elke dag, dat de winkeliers fantastisch bezig zijn. Meer dan ooit worden de klanten met open armen ontvangen. Veel zwart, veel wit, veel korting. Nu in de winkel. Hoe gaan wij weer geld uitgeven aan een nieuw bankstel, een badkamer, een nieuw maatpak? Er is voldoende geld. We hebben, uh, meen ik, weer 8% meer gespaard in 2012. Dus er is voldoende geld. De consument wil ook wel, maar is angstig. En die angst moet weg. Dus als die angst weggenomen kan worden... en geloof me maar, die angst wordt gevoed... door de negatieve berichtgeving uit Den Haag. Hoeveel winkels zijn er nou dichtgegaan in uw sector afgelopen jaar? Wij schatten dat de terugloop in winkels... ongeveer 10% uh, geweest is in 2012. Dat is meer dan uh, normaal natuurlijk. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met de crisis... En uh, dat zal nog niet in 2013 in één keer beter worden. Dus dat er nog winkels verdwijnen, ja. Laat, laat ik zo zeggen, dat houdt mij niet iedere dag bezig. Maar wat mij bezig houdt is, hoe krijgen we weer groei in Nederland? Nu ook op alle twee halen één betalen matrassen 10% extra korting. Kortom, de deugd niet veel van, hè? Ja, veel te veel, heb ik snap. Er zit geen, geen gedachte achter. En wanneer de politiek in staat zou zijn... om ook onpopulaire dingen gewoon te doen zonder voortdurend gecorrigeerd te worden... door, de, ja, door wat er elke dag in, in, in de pers geroepen wordt... Of, of, of in de Kamer aan dommigheid ontstaat. Heb een visie, durf daarvoor te gaan. Geloof daarin en dan komt het weer goed. En dat zei je. voorzitter Meerman van CBW Mitex. stevens bestuurslid ook van MKB Nederland. Meer over de jaarcijfers van uh, Mode en Wonen... vindt u op onze site nos.nl. Als die het alweer doet, trouwens... Dat was er even een storing. Nou, even afwachten. Burkina Faso was in de zevende hemel nadat de nationale ploeg die finale haalde van de Afrika Cup. Helaas bleef het daarbij. Nigeria won die Afrika Cup. Straks een reportage. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velden. Een stuk minder druk dan gebruikelijk Marcel. Elf kilometer in totaal. Korte files richting Amsterdam. De enige die wat langer lijkt is de a 28 volle richting Utrecht. Langzaam rijden tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden over vijf kilometer.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 Dat is de burgemeester van Los Angeles. Uh, de stad heeft een beloning uitgeloofd van 1 miljoen dollar. Je hoorde dat voor informatie waarmee Christopher Donner kan worden opgepakt. Al dagen wordt een klopjacht gehouden op deze doorgedraaide ex-politieagent. Donner doodde drie mensen en zou nog vele anderen op een soort dodenlijst hebben gezet. We gaan naar uh, Amerika, naar NOS-collega Tom Laarhoven. Tom, 1 miljoen dollar is een boel geld voor een crimineel op de vlucht. Dat is zeker een hoop geld. Ze willen hem dus ook liever vandaag dan morgen te pakken nemen. Uh, de burgemeester van Los Angeles, die je net hoorde... die zei ook dat dit waarschijnlijk de hoogste beloning is... die ze ooit hebben uitgeloofd voor een crimineel in Los Angeles. Dus dat zegt wel iets over uh, hoe belangrijk ze het vinden... dat ze deze man te pakken krijgen. Uh, het geld is ook verzameld niet alleen door de politie van Los Angeles. Het, uh, de stad Los Angeles heeft eraan bijgedragen... maar ook maatschappelijke organisaties, bedrijven... maar ook een honkbalclub en een universiteit. Dus uh, de hele gemeenschap uh, wil dat deze man zo snel mogelijk wordt opgepakt. En hoe gevaarlijk is deze dorner? Nou, ze worden wel heel erg nerveus van deze man. Zeker de politie wordt heel erg nerveus van deze man. Want hij is opgeleid door henzelf. Hij is een ex-politieagent. En hij is ook ex-militair... Hij heeft uh, veel kennis van wapens, zeker van handwapens zou hij een expert zijn. En uh, hij heeft de afgelopen week, zoals je al zei, drie, drie mensen omgebracht. Vorige week, zaterdag, bracht hij uh, twee mensen om uh, een vrouw van 28 en haar 27-jarige verloofde. Zij was de dochter van een oud-politieagent. Uh, en uh, deze week, uh, op donderdag, uh, bij een schietpartij doodde hij een politieman. Heb je enig idee um, wat zijn motief is? Wat is daarover bekend? Voor zover we nu weten is zijn motief wraak. Op het internet heeft hij een manifest geplaatst, elf pagina's lang. En daarin klaagt hij over het feit dat hij volgens hem zelf onterecht is ontslagen in 2008 door de, door de politie van Los Angeles. Ook zegt hij daarin dat hij uh, racistisch bejegend is door zijn uh, oud-collega's. Uh, en, en dat zijn, hij zelf is hij Afro-Amerikaans. En, en dat raakt ook een gevoelige snaar bij de politie van Los Angeles. Want daar uh, was racisme, zeker in de jaren negentig en daarvoor, een, uh, uh, speelde dat een belangrijke rol. Uh, en daarom heeft hij dus ook uh, de politie van Los Angeles tot doelwit uitgekozen. Hij heeft vijftig namen genoemd in zijn manifest. En, en dat zijn mensen die hij allemaal wil vermoorden. En ook de familie van deze politieagenten uh, staan op de dodenlijst. Nou is hij de bergen ingevlucht, hè? daar houdt hij zich schuil. Hebben de autoriteiten enig idee waar ze moeten zoeken? Nou dat was wel opvallend bij de persconferentie die ze gehouden hebben. Ze zeiden eigenlijk helemaal niets over hoe de klopjecht eigenlijk verloopt. Ze zeiden niets over of ze uh, wel goede tips kregen of dat ze dus uh, uh, op zijn spoor waren. Uh, het enige wat ze eigenlijk zeiden was, we zijn, 24 uur lang, uh, vier, of we zijn dag en nacht op zoek naar hem met, uh, ma met man en macht. En we zetten daar alle mogelijke middelen voor in. Onze officers werken rond de the klok. Ze gebruiken de meest verstandige technologie die er is. Dit is een extraordinary, onprecedented effort. Het laatste spoor dat ze hebben van Durner was de auto die was uitgebrand in de, in de bergen. Ongeveer 150 kilometer ten noordoosten van Los Angeles. Ze hebben dat gebied daar helemaal uitgekampt. Ze hebben alle. Huisjes en alle berghut hebben ze doorzocht. Uh, ze zijn nog steeds aan het zoeken, maar ze hebben het grootste gedeelte van het gebied nu inmiddels wel uh, uitgekampt. En ze hebben geen spoor van hem gevonden. Tenminste, niet dat wij weten. Dus nu hopen ze dat de beloning die ze nu hebben uitgeloofd, uh, wel tot de gouden tip gaat leiden. En Tom, die mensen die hij bedreigd heeft via die lijst, worden die op de een of andere manier beschermd? Ja, ja, die worden dus 24 uur dag, per dag beveiligd. Eigenlijk is de politie de politie aan het beveiligen op dit moment. En uh, deze mensen, die, er was één oud uh, politiecommissaris, die zei op het internet, die uh, twitterde dat hij uh, 24 uur per dag binnen zat en dat hij uh, geen kant op kon. Oké. Okay. Tom Laarhoven met het uh, laatste nieuws over die ex-politieagent Christopher Doorner, waar dus uh, volop naar gezocht wordt in de buurt van Los Angeles. Bijna vijf voor half acht. Mark-Robin Visser is in meer vanochtend... en hij staat te wachten op de gekkenwagen. Dat willen we niet ja. missen. Ik heb begrepen dat ik er achteraan mag lopen. Ik, mag er, ik, ik hoef er niet op op de gekke wagen. Ja, het, is een, het verhaal van de Metworst en de Metworstvereniging in Boksmeer uh, ontvouwt zich langzaam. Ik begin er langzaam steeds meer in te komen. Het heeft vele hoeken en vele perspectieven. Het is een hele oude traditie die hier in Boksmeer uh, in ere wordt gehouden. En moeten we daarbij vermelden, het heeft niets met carnaval te maken. En dat ga ik eens even vragen aan... Uh, hoe heet het nou? Een oud, een oud, koning, ja. Ja. Een oud koning? Een oud-koning, ja. Een oud-koning. Gewoon even een ABN. Ja, oud-koning. Maar jullie spreken hier toch allemaal dialect, of niet? Nou, wij spreken... Ja, ja, ja. Ja, hè? Ja. Zeg, wie bent u? Goedie Verblakt. En u heeft een speciaal shirt aan. Vertel even wat erop staat. Dat is uh, de koning van de Matos 1995. U was de koning van de metworsten. En wat betekent dat? Dat betekent... Uh, ja, heel veel, nog eens meer. Ja, maar wat, leg even uit voor de mensen die niet in Boksmeer wonen. Wat, wat moet je doen om koning van de Metworst te worden? Je moet geboren, getogen en woonachtig in Boksmeer zijn. En vrijgezel zijn. Ja. Dus het gaat echt over uh, jonge zellen in Boksmeer. Ja. En het gaat over een paardenrennen van uh, een 750 meter. En uh, een afvalrace. 750 meter op een paard. Ja. Heeft u zelf een paard? Of hoe gaat Ik dat? heb zelf ook een paard, ja. ja. Toevallig nou. En in 1995 heeft u gewonnen? Ja, in 1995 heb ik gewonnen als uh, tot nu toe nog jongste debutant. Want het is een mag je zeggen dat is het een mannenfeest of wat, wat is het voor het gaat, het gaat over jonge mannen die vrijgezel zijn en die zich ook op deze manier aan de gemeenschap laten zien. Ja, ja inderdaad ja, het is alleen voor jonge maar ja, goed iedereen die mag meer feesten natuurlijk. Ja. Vertel even wat u wat er in de prijzenpot zat. Uh, in de prijzenpot dat uh, uh, de goederen van de maat was dat is uh, ja. twee flessen bier en brood en een varkenskop. En ja, ik krijg natuurlijk ook wel wat centen mee. En een metworst toch ook, neem ik En een metworst, natuurlijk. Ja, een zeven ellen lange metworst. Zeven ellen lange metworst, ja. Bent u nog steeds vrijgezel trouwens, of bent u inmiddels onder de pannen? Nee, ik ben nog steeds vrijgezel. Dus u mag ook nog... Niet dat ik al zo lang vrijgezel ben, maar... Oh, heeft heeft de andere plaats gevonden. Ja, ja, ja. Maar gaat u nou ook weer op een paard, of niet? Nee, ik rijd niet meer mee, nee. Nee, want ik ben al getrouwd geweest. Oh, dat mag u niet meer. Nee. Het oh, is wel heel streng, zeg. Die... Uh, ja, ja. Dat ja. is wat. En ik woon op het moment de Zandbeek, dus... Uh... Mag... <laughs> u mag om twee redenen al niet meer meedoen. Nee. Nee. Ik mag om meerdere redenen niet meedoen, maar dat leg ik een andere keer nog wel weer uit. Uh, wij wachten op de gekke wagen. Ja, inderdaad. Die moeten, u ook? Uh, dan wachten we ook op. We blazen altijd voordat de gekke wagen eigenlijk uh, ja. bijna hier is. Dan blazen we nog een keer het ravij. Nou, dan wacht ik daarop. Dat is helemaal goed. Hartelijk bedankt. Ja, u ook. Goed uit Boksmeer, tot later. Ja, dankjewel. Dan krijgen we dat weer ongetwijfeld... zo nog te horen van Mark op in Vissen. Het is bijna half acht. Nigeria heeft de Afrika Cup gewonnen. In de finale werd Burkina Faso met 1-0 verslagen. John Sarbach bekeek de wedstrijd samen met een veertigtal Nigerianen. Dat deed in een restaurant in Amsterdam. Er hangt zo tien minuten voor het begin van de wedstrijd... in het restaurant African Kitchen. Toch wel een beetje een gespannen sfeertje... Er wordt druk gepraat onderling met elkaar hoe de wedstrijd zal gaan verlopen. En dat is natuurlijk nog even afwachten geblazen. Voordeel is wel dat ze nu in Nederland zijn en de wedstrijd kunnen zien. Want dat is in hun thuisland, Nigeria, een stukje moeilijker. Nee hoor. Nou ja, ze hebben de, de, de tv-zenders hebben daar de rechter niet kunnen kopen. Dat is waar, maar ja, je kunt ook via de satelliet uh, kijken. En, uh, ja. Dat is uh, Nigeria. Als je zoveel geld hebt, kan je alles doen. Maar ja, ik kan wel ook zien in Nigeria hoor. Ook Nigerianen in... zijn vindingrijk in dat soort dingen, die, die kunnen er toch ja, wel kijken en luisteren? Ja, met mijzelf wel. Ik kan wel voor mezelf spreken, dat kan ik wel zien. Zeker. Wat gaat het worden? Ja, zeker 3-0 voor no, Nigeria. Al begin Faso? Zeker voor Nigeria. <laughs> ik ben een Nigeriaans, maar het is 100% van Nigeria. 3-0. Bij de Dank je. En de wedstrijd is begonnen. Halverwege de eerste helft is de wedstrijd duidelijk nog niet ontvlamd. Het is een schaakspel geworden. Een duidelijk overwicht voor de Nigerianen. Maar tot ontsteltenis van de mensen hier in het restaurant... weten ze de bal maar niet tegen de net te krijgen. En dan in de 38ste minuut valt de goal toch... Niemand in het restaurant zit nog op een stoel. Er wordt gesprongen, er wordt gedanst en er wordt gezongen. Het werd ook wel eens tijd voor een feestje, want zoveel te genieten hebben de Nigeriaanse voetbalfans de afgelopen jaren niet gehad. In 2000, 13 jaar geleden dus, was het de laatste keer dat de Nigeriaanse voetbalelftal in de finale stond. In 1994 wisten ze nog te winnen en in 1980 ook, maar vorig jaar bijvoorbeeld wisten ze zichzelf niet eens te kwalificeren. Maar nu ziet het er goed uit, halverwege de wedstrijd staan ze met 1-0 voor. hele mooie wedstrijd. Een hele mooie wedstrijd. Had ik, niet ik viel bijna in slaap. Nee, je had het niet verwacht, maar het is een hele mooie. Het is een hele mooie. Je bent tevreden. Ik ben tot nu toe heel verdrietig. Gaat het nog het maar, spannende? Ja, maar precies. Maar, maar. Ik ben toch nog. Even kijken of we. Uh, ja, want Boeken. Dan pakken we ook een hele Dus we gaan nog een hele spannende tweede helft tegemoet. Het wordt een heel, hele grote spannende voor 21-11. Het spel in de tweede helft begint een. dusdanig bedenkelijk niveau te krijgen. dat zelfs de Nigeriaanse fans hier in het restaurant. gefrustreerd raken. en om spelers beginnen te vragen die ze eigenlijk niet kunnen hebben. We need Messi, Messi, Messi. Nog twee minuten officiële speeltijd te gaan, weten de Nigerianen het al zeker. Het feestje is hier al begonnen. En dan fluit de scheidsrechter af. Ik kan gewoon winnen. Gefeliciteerd in ieder geval. Ja, het is top. Maar het is geen 3-0 geworden. Het kan nu nog maar 0 het is genoeg. We hebben we hebben de kampioenschap gewonnen. We zijn daar. Maar het was wel een hele slechte wedstrijd. Hè? Het was wel een slechte wedstrijd. De tweede helft was niet goed genoeg, maar we zijn daar. Dat is belangrijk. Waar hebben we? Het is binnen. En nu een feestje. Dank u wel. Dank u wel. Feest dus onder Nigerianen die de Afrika-cup wonnen. Een bijdrage was dit van John Sarbach. Het is half acht geweest. Radio 1, het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, Dijsselbloem wil snijden in banksalarissen en mode- en meubelwinkels draaien opnieuw slecht. De salarissen in alle lagen van de bankenwereld moeten omlaag, zegt minister Dijsselbloem van Financiën, zegt hij de Telegraaf. Hij vindt het redelijk dat iedereen die bij een bank werkt wat inlevert, omdat banken met overheidssteun overeind worden gehouden. En wat Dijsselbloem betreft worden de cao's daarvoor open gebroken. Dat is een opmerkelijk standpunt. Vorige week nog verdedigde de minister in de Tweede Kamer het salaris van de nieuwe topman van SNS Reaal. 550.000 euro verdient hij. En dat bedrag hoeft van Dijsselbloem niet omlaag. Modewinkels en meubelzaken draaien al voor het vijfde jaar op rij fors minder omzet. De daling was vorig jaar in de kledingwinkels 6 en de woonwinkels verkochten 9 minder. Door alle slechte berichten van het kabinet houden de mensen hun geld op zak... en winkeliers proberen er alles aan te doen om toch klanten te trekken. Ja, er zijn uh, wel wat richtlijnen voor hoe je een winkel moet uh, draaiende houden. Etalage veranderen, dat de mensen die dus voor de tweede keer in die maand voorbij komen... van hé, hey, er is hier wat veranderd, laten we maar eens gaan kijken. Op de site, internet, uh, gewoon een wekelijkse, zeker maandelijkse aanbieding doen. Actief zijn, dat is het enige wat werkt. Het consumentenvertrouwen, dat krijgen wij daar zelf niet mee terug. Daar moet de regering voor zorgen. In Oostwerden in Groningen heeft een man nadat hij was geslipt anderhalf uur bekneld gezeten in zijn auto. Die auto was in een sloot beland en in brand gevlogen. Voordat de brandweer aanwezig was, toen hebben we eerst de eh, omstanders proberen de brand te blussen. Ook de ambulance heeft geprobeerd de brand te blussen. Dit bleek helaas niet te lukken. En eh, toen de brandweer kwam, toen kon er net de brand geblust worden. En de persoon worden bevrijd. Het vuur had de man toen nog niet bereikt. Een boer uit de buurt hielp de brandweer door met zijn grijpmachine de auto iets op te tillen. En die bestuurder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ruim 100 mensen kwamen gisteravond naar een buurtbijeenkomst om te praten over de dood van de 13-jarige Enes. Burgemeester Hoekema, de wijkagent en maatschappelijk werkers in Wassenaar beantwoorden er vragen rond de dood van de jongen. Enes heeft volgens de politie zeer waarschijnlijk zelfmoord gepleegd, maar een misdrijf wordt toch niet helemaal uitgesloten. Woensdag kwam hij niet thuis na het rondbrengen van folders, en donderdag werd zijn lichaam gevonden in een bos in de buurt van zijn huis in Wassenaar. In Londen zijn de BAFTA's uitgereikt, de Britse filmprijzen. Argo heeft de prijs gewonnen voor beste film. Die film gaat over de gijzeling op het Amerikaanse consulaat in Iran in 1979. Regisseur Ben Affleck kreeg de prijs voor beste regie. En de film kreeg ook nog een prijs voor beste montage. Ben Affleck. You know, this is a second act for me. And you've given me that. And I want to thank you. And I'm so grateful and proud. And so I just want to... Uh... Daniel Day-Lewis won de prijs voor beste acteur... voor zijn hoofdrol in Lincoln over de Amerikaanse president... en bij de actrices won Emmanuele Riva. Zij speelt in de Franstalige film Amour. U het net al in heel Nigeria zijn voetbalfans de straat opgegaan... om te vieren dat het land de Afrika-cup heeft gewonnen. En dat was voor de derde keer. De laatste keer was in 1994. Nigeria versloeg Burkina Faso met 1-0. Africa Cup of Nations, South Afrika 2013, Nigeria! Zowel in het islamitische noorden als in het christelijke zuiden dansten en zongen de mensen op straat en staken vuurwerk af.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 De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt, maar omdat er minder wind staat, is het voor het gevoel niet zo koud als vandaag. ANWB Verkeersinformatie, het is een stuk minder druk dan gebruikelijk, slechts 30 kilometer in totaal. Wat langere files op de A9 Alkmaar Amstelveen bij het knopen Badhoverdorp 5 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 6. Een aanrijding op...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 Wil je weten hoe het echt zit? Ga dan naar sterk.nl, Jouw pensioenfonds. Samen sta jij sterk. 8 minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Zo dadelijk spreken wij met de voormalig voorzitter van de zorgverzekeraars Nederland, Hand Wiegel, over de almaar stijgende kosten in de gezondheidszorg. U leest er al over op onze website, nos.nl. Acht minuten over half acht. We gaan naar Den Haag, want daar begint weer een nieuwe politieke week. En het lijkt opnieuw een drukke week te worden. In Den Haag, politiek verslaggever Marcel Bril. Voordat we die week inkijken, eerst maar even een blik in de Telegraaf van vanochtend. Marcel, want daar zegt minister Dijsselbloem van Financiën dat hij vindt dat in de bankensector de cao's opengebroken moeten worden. Eh, omdat daar eh, mensen te veel geld verdienen. Hoe opvallend vind je die oproep? Nou, het is niet heel gebruikelijk dat uh, een minister zo'n oproep doet. In in de CAO om het loon naar beneden te brengen. Natuurlijk gaat het wel eens over de nullijn van ambtenaren. Ja, daar heeft natuurlijk de overheid als werkgever het een en ander over te zeggen. Maar ja, de nullijn, dan ga je nog niet naar beneden in loon. En dat is wel de bedoeling van deze oproep. Maar het past wel weer in de maatschappelijke en politieke verontwaardiging. Banken maken er een zoortje van en verdienen een heleboel. Dat is toch de geluiden die je op straat hoort, maar ook hier in de Tweede Kamer wel. En aangezien Dijsselbloem ja, toch werkgever is van een deel van de banken, is het ook weer niet zo gek... dat hij er wat over zegt. Ja, en hij doet de oproep aan de sector zelf. Hij wilde dus eigenlijk dat de financiële sector, de bankensector... dit zelf gaat regelen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat hij gaat doen als ze zelf niks gaan doen. Ja. Ja, dat is nog even afwachten. Maar ja, de oproep is dus wel in die zin opvallend. Dan gaat het deze week, Marcel, in Den Haag verder over de woningmarkt. De plannen van minister Blok stuiten op weerstand, vooral bij het CDA. En die partij is nodig in de Eerste Kamer dan. De minister ging op het allerlaatste moment nog maar eens praten met het CDA. Ja. Zit er nog wel een kans in dat ze, er, dat ze daar uitkomen? Ja, dat kan zeker nog. Maar dat hangt er wel vanaf waar het kabinet nog mee gaat komen. En hoe het CDA zich natuurlijk opstelt. Dan gaan ze met eventuele aanpassingen akkoord... en zeggen ze, we hebben het in onze ogen ietsjes beter gemaakt... maar we nemen wel onze verantwoordelijkheid als... zoals we graag worden gezien, een bestuurderspartij. Hè? Dat past helemaal in de traditie van het CDA. Of houden ze uiteindelijk vast aan de lijn... die ze na de verkiezingen toch een beetje hebben ingezet... en waar ze zich ook redelijk thuis bij lijken... Te voelen, namelijk die van een harde oppositiepartij. Maar er is nog uh, iets aan de hand, ook coalitiepartijen. PvdA willen een aanpassing van het oorspronkelijke plan. Zij willen dat huurders die te maken krijgen met een inkomensdaling, doordat ze bijvoorbeeld werkloos worden, dan ook minder huur moeten gaan betalen. Ja, minister Blok die heeft al wel gezegd dat hij uh, nog iets in zijn achterzak heeft, dat zei hij eind vorige week, maar ook dat hij weer niet al te veel geld heeft, dus een oplossing kan nog wel. Maar het is wel een hele ingewikkelde puzzel. Oei, en een ingewikkelde puzzel. Uh, over het algemeen heb je daar wat tijd voor nodig om die te leggen. Hebben ze die tijd nog? Nou, nee, niet echt hoor. Haast is echt wel geboden. Omdat de huurprijzen volgens de plannen per 1 juli omhoog moeten. En dat betekent weer dat ze voor 1 maart... door zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten komen. En nee. dat betekent weer dat je echt eind deze week... eigenlijk wel een akkoord moet hebben. Maar wat je wel vaak bij politieke onderhandelingen ziet... is dat als er geen enorme tijdsdruk is... er heel lang om elkaar heen gedraaid kan worden, dan worden de stellingen betrokken. Iedereen die verwoordt zijn eigen standpunt. En aan de buitenwereld wordt meegedeeld dat het allemaal heel moeilijk is. En dan kijken ze er ook weer heel moeilijk bij. Maar dat hoort ook wel weer bij het Haagse spel. En in hun eigen kring weten ze dan natuurlijk wel wat wel en niet acceptabel is. Maar als dan een deadline aan zit te komen, dan kan het opeens heel veel veranderen. Dan kan er opeens een oplossing zijn. Maar goed, het spel achter de schermen, dat krijgen we natuurlijk niet voor de volle 100% mee. Dus het is nu onmogelijk om om precies te voorspellen of ze er ook in dit geval uit zullen komen. Ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Dat ook, is een bekend Haagskisee, ja, <laughs> Ook het leenstelsel voor studenten, Marcel. Want dit is een beetje vergelijkbaar problemen. Ook hier is een meerderheid nodig uh, in de Eerste Kamer. Is dit ook zo urgent? Nee, nee, de druk is veel minder groot, althans op dit moment. Want het leenstelsel gaat pas in, uh, in september 2014. Nou, woensdag is er een hoofdlijnendebat. Uh, nou ja, hier zitten minister Bussenmaker, de coalitiepartijen... Uh, en D66 en GroenLinks. Uh, ja, die, die, die hebben uh, ja, de problemen, want D66 en GroenLinks... Die moeten in dit geval het plan aan de meerderheid uh, helpen. Maar ze zitten nog in de oriënterende fase. Achter de schermen zijn er allerlei gesprekken. Maar de kaarten liggen nog niet open en bloot op tafel. Bovendien is er nog een verschil. Want als de woningmarktplannen eh, van blok het niet halen, dan slaat het een gat van 2 miljard in de begroting. Dus voor hem is het een heel groot financieel probleem ook. Maar bij het leenstelsel ligt het anders. Want dat geld dat opgebracht moet worden, dat wordt teruggestopt in het onderwijs. Dus als dat niet doorgaat, of als de plannen wat meer geld gaan kosten, de aanpassingsplannen, ja, dan gaat er gewoon minder geld naar het onderwijs. Dat is natuurlijk ook vervelend, maar er slaat geen gat in de begroting. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat debat gaat verlopen de komende week. Eh, want de posities die worden dan wel iets beter zeg Maar de noodzaak om de komende dagen echt knopen door te hakken, die is het deze week nog niet. Marcel Bril in Den Haag. Marcel, dankjewel. We horen je uitgebreid op Radio 1 deze week. Ga door naar de sport. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Met toch opeens weer een vrij klassieke top 3 in de eredivisie. Feyenoord heeft goede zaken gedaan dit weekend. Geloof jij een beetje in, in Feyenoord als een nummer 2, misschien wel nummer 1? Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, en dan moet ik eerlijk in zijn, dat ik lang gedacht heb dat Feyenoord daar toch net niet helemaal aan toe zou komen. Dat leek ook in die onderlinge topduels. Maar als je nu ziet hoe iedereen de punten verspeelt, PSV, met elf man tegen 10. bij Vitesse nog twee punten weggevend. Ajax, dak was open, maar ze wilden er toch te veel in <lacht> zaalvoetballen, zeg maar. Dus in, in die zin ook toch iets te weinig drang naar de goal. En Feyenoord, gewoon een hele keurige overwinning eh, op AZ. En in Feyenoord is slim, en de coach is slim, die zegt nee, wij doen niet mee om de titel. Wij spelen lekker. en week na week. En een jonge ploeg. Maar Feyenoord heeft echt een goede uitgebalanceerde ploeg. Op dit moment met een aantal hele jonge, maar ook hele goede spelers met name. Dus ja, Feyenoord eh, begint zich toch langzamerhand stiekem wel echt te melden in die titelrace. Waarin PSV natuurlijk nog altijd drie punten voor ligt op Amsterdam en Rotterdam. Klassieke top drie inderdaad. Maar Feyenoord, over twee weken is ook Feyenoord-PSV. Juist doordat zij al dit soort wedstrijden winnen zoals gisteren. Feyenoord is echt aan het eh, bijkomen en meedoen in de titelrace. Maakt het Alleen maar mooier. Die ja. Eredivisie. Maar je zegt nog iets belangrijks Tom, namelijk dat Feyenoord het soms ook laat afweten en dat is dan natuurlijk wel een probleem in de eventuele het... titel. Ja, in de onderlinge grote duels tot nu toe gewoon niet zo goed gedaan. Dat moet gezegd worden. Dus die wedstrijd tegen PSV over twee weken, ja, dat is ook wel weer een grote testcase voor, voor Feyenoord. Maar Feyenoord is meester in het winnen van al die andere wedstrijden, waarin veel ploegen toch ook hun punten laten liggen. Dus kortom, en bij Feyenoord is de druk niet zo hoog. Mm. Alles wat ze wat ze halen is meegenomen en dat is een hele plezierige uitgangspositie op dit moment. Ja, ik wil zeggen Tom. Want PSV laat de punten bij die kleinere clubs liggen. En nu ja. zet Advocaat de druk erop. Hij zegt: Ik ga weg als we geen kampioen worden. Ja. Steekt hij zijn nek wel heel ver uit nu? Ja, nou ja, hij is op beleefdheid dat hij dat ook wel mag en kan doen. Natuurlijk, hij is naar Eindhoven gekomen om kampioen te worden. PSV, het verhaal is bekend, heeft veruit het meest geïnvesteerd. Na een paar jaar, toch wat magere jaren, moeten ze eigenlijk wel. Iedereen vindt ook dat ze echt het elftal ervoor hebben. En ja, hij denkt: Dit kan altijd twee kanten op gaan, zo'n uitspraak. Maar hij is ja, slim genoeg. <laughs> of hij gaat weg, of we ja, ja, hebben ik bedoel, meer het gaat het werken naar zijn team toe. Hè. Van durf je dat aan om dat zo te zeggen? En ik denk dat advocaat slim genoeg is dat een beetje heeft ingeschat. En zegt, nou, moet het afgelopen zijn, twaalf wedstrijden. Nou moeten we rechtdoor naar die titel. En dat zou ook moeten. En uh, ja, hij kan dat gewoon zeggen op zijn leeftijd. Hij is geen twintig meer. Dus hij, uh, hij neemt er niet zo'n risico mee te slotten. Goed. Nog eventjes naar de Afrika Cup Nigeria. We hebben het al laten horen. Ook ja. uitbundig hier op de zender. Heeft de Cup gewonnen. Hoe vond je het niveau van deze editie? Nou, ik vond het totale niveau, heb ik al eens eerder gezegd, ook vorige week viel me hier en daar wel wat tegen. Ik moet wel zeggen dat Nigeria uiteindelijk met afstand wel het beste voetbal heeft gespeeld van dit toernooi. En gisteren ook in die finale, het werd maar 1-0 tegen Burkina Faso. Er dus zat wel wat spanning op, maar toch wel met afstand beter was dan dat verrassende Burkina Faso. Ze hebben ook een aantal andere favorieten verslagen. Leuk was dat het doelpunt wat ze maakten uitgerekend kwam van de enige speler die in de Nigeriaanse competitie uitkomt, vond ik ook nog wel mooi. We zagen een Ado Den Haag speler, Omero Moussa, de oud-VVV'er. En Nigeria, feesten kunnen ze in al die landen Natuurlijk veel mooier dan wat wij dat doen als we het toernooi winnen. Dus het zal groot, groot feest zijn in Nigeria. En uh, volledig terecht, want ze hebben, vind ik, met afstand dit uh, toernooi beheerst. En zijn wel een zeer waardige uh, Afrikaans kampioen. Kijk eens aan. Tom van het Hek heeft gesproken. Dank je, Tom. Dan is er vanochtend die opvallende oproep van minister Dijsselbloem van Financiën. Iedereen in de bankensector moet inleveren. Na acht uur de reactie onder andere van vakbond De Unie. Nu is de verkeersinformatie bij de AWB. Jolanda van der Velde. De spits is een klein beetje met een inhaalslag bezig. 50 kilometer staat er nu. De meeste vertraging bij Amsterdam. In het zuiden van het land is niet veel loos. Een paar dingen vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen knopend Waterberg en Afwit Wageningen 5 kilometer. Tussen Oosterbeek en Wageningen is de linkerrijschok dicht. Ook een aanrijding op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle Zuid en het knooppunt met 3 drie kilometer. Daar blijft één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Anderhalf miljard moet er gesneden worden in het basispakket voor de zorg. En minister Schippers wil nu dat artsen, patiënten en zorgverzekeraars... haar daar zelf een advies over geven. Ze hoopt op deze manier veel van de ophef te voorkomen... die eerder ontstond na adviezen van het College voor Zorgverzekeraars. Artsen federatie KNMG vindt het, een, eh, trouwens, vindt het een prima idee van de minister... zegt de voorzitter Rutger-Jan van der Graag. Waar naar gekeken moet worden in gepast gebruik... is per patiënt per eh, behandeling kijken hoe in dit geval... de beste keuzes gemaakt kunnen worden die verantwoord zijn. Heel goed kijken naar of die enkel operatie doelmatig is... of die de patiënt echt gaat helpen... En ook of die kosteneffectief is. Hans Wigel, goedemorgen. Goedemorgen. Tot vorig jaar voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. En meneer Wigel, vindt u het ook zo'n goed plan... of geeft u minister een beetje het initiatief uit handen? Nee, ik vind het een heel goed plan. Ze heeft dat uh, gisteren bekendgemaakt in een interview uh, met Pieter Jan Hagens. Het uh, was ook een heel goed gesprek. Uh, helder, van beide kanten. En uh, de lijn die de minister uh, nu heeft uitgezet vind ik een uitstekende... Er moet wel één kanttekening bij worden gemaakt. Je hebt natuurlijk altijd goede en minder goede mensen. Dus sommigen zullen denken, nou weet je wat, we kunnen de zaken een beetje vooruit schuiven. Maar daar heeft de minister ook al van gezegd, van, uh, ik hoop op die adviezen. Ik hoop ook dat ze goed zijn, ik hoop dat ik daar wat mee kan doen. Maar ik ga natuurlijk toch wel verder met het voorbereidende werk. Oké. Okay. Nou, eventjes naar de voorzitter van de Artsenfederatie, KNMG. We hoorden hem net, Rutger-Jan van der Graag, in onze uitzending vanochtend. Die geeft aan: we hebben al voorstellen, we zijn er al mee bezig. Er moet veel meer gepast worden gebruikt worden in uh, de zorg. De perverse prikkel moet uit uh, de zorg. Het moet gekeken worden of een patiënt een behandeling wel echt nodig heeft. Dat moeten artsen doen en patiënten zelf. Is dat de oplossing voor de bezuiniging van 1,5 miljard, denkt u? Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat bedrag eruit komt. Maar de lijn is wel een goede. Kijk eens, waar gaat het in de gezondheidszorg om? Dat de artsen en de patiënten, hè, die, uh, die zijn natuurlijk het belangrijkste in het geheel, dus als die ook met elkaar nu aan tafel gaan zitten, en dat is de bedoeling van de minister, mm -hmm. en uh, ze worden het eens, en dat levert er ook nog daardoor een behoorlijke besparing op, ja, dan is er eigenlijk winst voor iedereen. Nou, meneer Wiegel, hoe werkt dat uh, in de hele zorg? Is daar niet al lang naar gekeken? En dat college voor uh, zorgverzekeringen, uh, praat die niet met de verschillende partijen, maar bijvoorbeeld oh. met de verzekeraars? Ja, nee, nee. Dat college, dat is een heel groot, uh, meer, of meer ambtelijk instituut, een verlengstuk van uh, de regering. Uh, die praat ook met iedereen. Maar op een gegeven moment wordt er dan een ei gelegd door dat college. En die doen dan allemaal voorstellen die ook besparingen moeten opleveren. En dan raakt iedereen weer op tilt. Maar is dat, niet, dat is niet zo gek, want die voorstellen gingen ver, hè? Die gingen, uh, ver, is hè? Dat niet die gek gingen heel ver. Niet, want, uh, natuurlijk is dat niet gek, want iedereen die denkt, oh jeetje, het wordt minder of dit of dat gaat uh. niet door. Denkt u bijvoorbeeld dan dat... Uh, ...punt wat uh, heen en weer het rol later wel of niet in het pakket... Het stoppen dus, met dure medicijnen voor zeldzame ziektes. Nou ja, van vergoeding punt, van geestelijke daar gezondheidszorg. Heeft minister, daar heeft die minister denk ik een verstandig besluit over genomen. Maar nu heeft dus de minister gezegd, weet je wat... Uh, het is allemaal mooi en aardig al die kritiek die op uh, onze voorstellen vanuit dat CVZ komen. Mm -hmm. Laten nu dan de artsen en de patiënten gezamenlijk, ook in overleg met de verzekeraars, lijkt me, uh, eens kijken of uh, dat een praktische weg is. En dat vind ik dus een prima aanpak. Maar goed, aan de andere kant kun je ook zeggen um, dat CVZ is een onafhankelijk orgaan, Het neemt ja, een onafhankelijke positie onafhankelijk. in. Het is een verlengstuk van het ministerie. Is het, niet onafhankelijk, is het niet ten opzichte van bijvoorbeeld de zorgverzekeraars, heeft het toch een bevooroordeelde positie, vindt u? Nee, nee, het is een onafhankelijke club. Maar uh, u zegt net van niet, u zegt dat het een verlengstuk is van het ministerie. Gemaakt, maar het is formeel, is het een verlengstuk van de regering en dat CVZ. Er zijn allemaal hele knappe mensen ook in. Die praten met uh, artsen, met specialisten, met verzekeraars. Uh, en dan leggen ze een ei, heb ik zo pas gezegd. Ja. En dan gaat het zo in het leven. Degenen die tevreden zijn, die houden hun mond. Ja. En degene die uh, kritiek hebben, die spuien de kritiek. En vervolgens komt er dan weer gedoe in de Tweede Kamer. En dan worden er weer voorstellen van tafel gehaald. En dat wil de minister... Juist nu gaan doorbreken. Ja. En ik zeg het voor de derde keer, ik vind dat dus een prima aanpak. Goed, ja, en dan nog even over dat ei van het CVZ. Want ja. dat betekent steeds, tot nu toe, die plannen, dat er één heel onderdeel wordt afgeschaft of duurder wordt gemaakt. Zit hem de oplossing inderdaad in een soort van kaasschaaf, zoals ook de KNMG die voorstelt. Overal wat minder. Nou ja, wat uh, waar bezuinigd kan worden op een effectieve manier... die de kwaliteit van de gezondheidszorg niet aantast. Maar dat kan, zegt u? Natuurlijk kan dat. Er werd ook net zo pas in de uitzending iets gezegd over overbehandeling. Die is er natuurlijk ook. En je hebt natuurlijk ook patiënten die uh, uh, grazen het hele internet af... en komen dan bij de dokter en zeggen van ik heb dat en dat gezien. Ik wil ook zo'n uh, behandeling of ik wil een scan of dit of dat... En zo'n dokter doet dat al, soms omdat hij nog bedreigd wordt ook. Hmm. Uh, en dat kan gewoon niet meer. Dat moet gewoon afgelopen wezen. Zou het er ook toe kunnen leiden, meneer Wiegel, dat uiteindelijk dat college uh, ja, zijn rol verliest... omdat het op deze manier niet lukt, het college voor zorgverzekering? Dat weet ik niet. Het kan best zo zijn dat als dit nu gaat werken, laten we daar eens positief over zijn. Ja, ja. En als er goede voorstellen op tafel komen, dan zal dat CVZ misschien deze rol kunnen spelen. Dat, uh, ja, die legt het dan op. De Zeef, die kijkt er nog eens naar. Die zet er een stempel op of die zegt, je zou het misschien toch een slagje anders moeten doen. En dan uh, kan de minister beslissingen nemen. Goed. Hans Wiegel. Tot vorig jaar, voorzitter van de Zorgverzekeraars Nederland. Dank. Oh, nog even de Mark Robin Visser in Boksmeer. Sta je nog steeds te wachten? Ja, klappertandend staan we in de Steenstraat. Het is wachten, uh, het is wachten op de gekke wagen, De gekke wagen waar de halve varkenskop... en uh, de zeven ellen lange metworst uh, onder meer op ligt. Ja, dit is een eeuwenoude traditie. De metworstrennen in Boksmeer. En, ze drukken het hier op het hart... dit heeft niets met carnaval te maken. Maar het is wel heel erg leuk. En uh, ja, nou ja, goed, die gekke wagen, ik ben benieuwd. Het, uh, het kan ieder moment uh, zover zijn. En dan horen jullie dat natuurlijk van mij. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Niet alleen in de top, maar in alle lagen van de bankensector wordt te veel geld verdiend. Uh, we hebben daar eerder aandacht aan besteed, minister Dijsselbloem van Financiën zegt het in een interview met de Telegraaf. Volgens de minister zijn de salarissen de grootste kostenpost bij de banken. We hebben nu mede de staan banen behouden. Dan vind ik het ook redelijk, zegt de minister, dat werknemers ook hun bijdrage leveren. In NRC Next en de Volkskrant nog ruim aandacht voor. De duizenden rundvleesmaaltijden die de afgelopen dagen uit de Britse, de Ierse, de Zweedse en nu ook Franse schappen zijn gehaald. Le Monde meldt dat er vanavond crisisoverleg is tussen de Franse ministers van landbouw, consumentenzaken en de sector hierover. Ouderen zijn veel minder arm dan de meeste mensen denken. Dat is een bericht in de Volkskrant. Onderzoekers van het Demografisch Instituut NIDI vinden dat Henk Krol van de 50PLUS-partij zich schuldig maakt aan fact-free politics. Omdat hij telkens heeft over de slechte inkomenspositie van ouderen. Terwijl het elk onderzoek blijkt dat het juist goed gaat met de inkomsten van de ouderen. China heeft vorig jaar de Verenigde Staten ingehaald als grootste handelsnatie ter wereld. Bij elkaar opgeteld had de Chinese import en export een omvang van bijna 2900 miljard euro. Volgens Financieel Dagblad is Amerika daarmee voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... niet meer het grootste handelsland ter wereld. China bezette de nummer één positie voor het laatst in de 18e eeuw... tijdens de hoogtijdagen van de Qing-dynastie. Zo blijkt uit onderzoek van historicus Angus Madison. SGP is om...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 In dezelfde krant de oproep dat scholen strenger moeten kunnen optreden tegen leerlingen die zich misdragen. Zonder dat hun ouders direct protesteren. De ouders moeten de leraren ondersteunen in plaats van hun gezag te ondermijnen. De scholen zijn agressieve en brutale leerlingen zat. De Belgische staatsveiligheid heeft jarenlang een mol binnen de top van het Vlaams Belang gehad. Zegt Bart Deby, de ex-politiecommissaris en veiligheidsadviseur van Philip de Winter. Ik was drie jaar lang informant, zegt hij in De Morgen en ook in De Standaard. En het eerste gebied in Nederland dat een eigen ecologische rampenplan krijgt... is de Waddenzee. Dat meldt Trouw vanochtend. Rijkswaterstaat heeft samen met natuurorganisaties afspraken gemaakt over de aanpak van olierampen als ze gebeuren. Olieramp in de Golf van Mexico is de aanleiding. Toen stroomde drie maanden lang 11 miljoen liter olie per dag de zee in. Er werd grote schade aangericht aan de zuidkust van de Verenigde Staten. Vlak boven het waddengebied loopt de zeeroute waar vooral olie wordt vervoerd. Dat zal met de ontwikkeling van de Eemshaven alleen nog maar meer worden. Het rampenplan wordt vandaag gepresenteerd. Dat is inderdaad Celine Dion, die heeft dat goed geraden. Zingt een aardig deurtje in het Chinees. Het, uh, deze tijd is het nieuwjaarschalen op de Chinese staatstelevisie. Als je het hele optreden wilt zien, uh, kijk dan even op YouTube. Of ga naar onze correspondent Marike de Vries op Twitter. Marike NOS, die heeft het filmpje getweet. Céline Dion in het Chinees. Ja. Ja. Herkenbaar. Maar... Heel bijzonder. Ja, ik hoorde, de... ik hoorde oh, er wel uh, doorheen. Dat, ja. goed zo, goed. Ja, um, winkels. In modeartikelen en uh, meubelzaken, uh, interieurwinkels, hebben het moeilijk in deze economische crisis. Omzet keldert naar beneden. Dat is straks een reportage van Jeroen Schutheiser. De provincie Groningen moet structureel gecompenseerd worden voor de gevolgen van de gaswinning. Er zal veel geld nodig zijn om die schade te herstellen. Het welzijn van de mens dat is ondergeschikt geworden aan geld. Ik vraag mij af waarom er vanaf het begin dat de gas gewonnen is... in 1% naar de provincie Groningen is gegaan. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. We moeten dus rekening houden met schokken tussen de 4 en de 5 op de schaal van Richter. En uw mening die telt. Ik denk als we hier niet mee stoppen dat de ramp niet is te overzien. Luister vanmiddag van half 2 tot 2 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.